Straatman met het NOS -journaal. De politie heeft vandaag nog eens twee verdachten opgepakt in een zaak... rond het bedreigen van het Rotterdamse Eemhuis College en een docent van die school. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 18-jarige man uit Den Haag. Volgens de politie worden ze verdacht van bedreiging en opruiing. Gisteren werd al een 18-jarige vrouw uit Rotterdam opgepakt in het onderzoek. Zij is inmiddels weer vrij, maar nog wel verdacht in de zaak. De politie en het OM verdenken haar ervan dat ze een bericht op sociale media heeft gepost... waardoor ze anderen heeft aangezet tot plegen van strafbare feiten richting de school en de docent technologiebedrijf Uber heeft medewerkers in Amsterdam... onder hoge druk laten tekenen voor ontslag in ruil voor financiële vergoeding. Daarmee omzeilde het bedrijf de Nederlandse ontslagregels, schrijft NRC. De krant onderzocht de ontslagronde van eerder dit jaar... op het internationale hoofdkantoor waar zo'n 200 banen moesten verdwijnen. Uber vroeg een collectieve ontslagronde aan bij het UWV... dat bekijkt of de ontslagen rechtmatig zijn. Maar op het UWV wachtte het Amerikaanse bedrijf niet. Nog voor de procedure was afgemaakt hadden de meeste personeelsleden al getekend. Uber zegt in een reactie dat de Nederlandse ontslagregels volledig zijn toegepast. Nog altijd is er geen winnaar bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar Joe Biden heeft vannacht in een toespraak zijn vertrouwen op de winst uitgesproken. In de cruciale staten staat hij op winst, maar zijn de verschillen met Trump erg klein. Biden denkt dat hij genoeg stemmen krijgt om Nevada, Arizona en Pennsylvania naar zich toe te trekken, wat genoeg zou zijn voor winst. Het weer. We krijgen een zonnige zaterdag. En bij weinig wind lopen de temperaturen vanmiddag op. Naar 13 in het noorden, tot 17 graden in het zuiden van het land. Morgen opnieuw een frisse start. En daarna in ochtends ook nog veel zon. In de middag meer wolken. En lokaal valt er dan ook een enkel buitje, Maar het blijft zacht. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersopdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met meerdere voertuigen is de A10 Ring Oost richting Den Haag... bij knoopend watergaasmeer afgesloten. Er staat 2 kilometer file en het verkeer kan omrijden via Diemen... via de A1, A9 en de A2. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Jawel, Toebak Leeft op de radio. Fijn dat tweede gedeelte ook nog aan uh, wil horen. Straks zit ook de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren ja, heen? Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft. Bij ZFM, Maar eens even disco. Het nieuwe allemaal van Kylie Minogue is leuk en lekker gangbaar. Magic. Neighbors. Ook Nathalie Ambruglia zit erin daarin natuurlijk. Minog. Later ook wat pla andere plaatjes gemaakt natuurlijk. Dit is haar nieuwe werk. Dat heet Magic. Hocus Pocus. Ja precies, Hocus Pocus. Ja, die kennen we ook anders van. Dat hebben we vroeger ook gehad in uh, de jaren 70 gehad. Hocus Pocus. Goed, het is uh, 7 november. Door de jaren heen kijken we wat er even wat gebeurt. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1918, de laatste soldaat met shock shell wordt geëxecuteerd. En vroeger geloofden ze daar niet zo in. Shock shell is er eigenlijk dat mensen... vooral in de Eerste Wereldoorlog, in die loopgraven hebben... Soldaten heel veel ellende meegemaakt. Ik heb daar echt beelden van zitten bekijken. De slag van Somme En dat was in Frankrijk, dat was heftig. Daar, echt, daar zijn duizenden mensen per dag... zijn daar gewoon in loopgraven gebombardeerd doodgemaakt. En die hebben echt hele nare dingen daar gezien. En die kwamen dus getraumatiseerd thuis. Vaak met grote starende ogen. Echt helemaal in het niets kijkend. En uh, die werden dan uiteindelijk uh, onder behandeling gesteld. Daar was geen behandeling voor. Dus uiteindelijk werden ze gewoon maar... De gevangenis is het uh, lafheid, landverraad, want ze wilden vaak niet meer uh, dienen. En uiteindelijk zijn dus heel veel van die soldaten, ongeveer 300, zijn dus net na de Eerste Wereldoorlog geëxecuteerd. Uh, Eén hele bekende man is Harry Far, en die heeft ook verschillende slagvelden meegemaakt. Uiteindelijk werd hij echt met, met dwang werd weer op het slagveld geplaatst. Ergens in 1918, uh, uh, uh, 19, geloof ik. Uiteindelijk uh, is hij, uh, wilde hij niet, is hij in gevangenis ge uh, ge geplaatst. Uiteindelijk ook gefuseerd. En die is uiteindelijk in ere hersteld. Uiteindelijk door John Major, die wilde er niet aangaan in de jaren 60. En uiteindelijk was in 2006 door Des Brown. Dat was toen een nieuwe uh, president, een nieuwe minister. En die heeft toen gezegd: oké. Okay, al die soldaten die door uh, Shockshell zijn getraumatiseerd en zijn geëxecuteerd... die worden in ere hersteld. Okay. Het is een heftig. Als je dat beeld over ziet... daar word je niet blij van, Shockshell. Ja. Uiteindelijk, het eerste keer dat dat vernoemd is... is in 1950 door Charles Myers in de Lancet. Die benoemden het al, maar niemand wilde er eigenlijk aan. Goed, vertel, wat nog meer? Ja, in 1917 heeft uh, Twitter als er gebruikers uiteindelijk toegestaan om 280 tekens per tweet te gebruiken... dat is het dubbele van de eerdere limiet van 140. Ja, dat scheelde wel even. Dat he? scheelt echt wel. Dus je kan echt wel uh, lekker uh, echt, los. Ja, dat is echt... Met 20, de, die communicatie het verdubbeld. Gaat, die, het gaat veel beter ook, weet je wel. Ja. Ze zijn veel socialer op Twitter en zo. Ze zijn niet zo hard meer. Dat is wel lekker om die tekens uh, te verdubbelen. Uh, 1908, Ernst Rutherford slaagt erin voor het eerst een atoom te isoleren. De man is zeg maar de vader van de kernfysica... Hij heeft op zoek gegaan naar de verstrooiing. En dat noemde dus ze uiteindelijk dan de verstrooiing van Rutherford. Uh, uh, uh, uh, hij heeft gekeken naar de asfaststraling. Ultramoderne laboratorium heeft hij gekregen in Manchester. Samen met uh, Hans Geiger en Brian Marsden heeft hij uh, allerlei onderzoeken gedaan. Hij heeft ook de Nobelprijs voor scheikunde gekregen. Hij heeft ook de elektronische... Uh, ele Magnetische velden onderzocht. De golven daarvan. En daar is later Marconi weer mee aan de gang gegaan. Marconi is namelijk degene die de radiotelegrafie heeft opgestart. Dus hij is echt het beginsel geweest van allerlei dingen. Weet je, dat is wel mooi. Deze Ernst Rutherford, Dus in, 18, of in 1908 plaagde hij een, dus een atoom te isoleren. Mm. En dat is de ellende geweest. Ook van een hoop, uh, de start van een hoop ellende, weet je. Ja, zeker. Ja. In 1940 is er een brug... Een hangbrug ingestort op, uh, in uh, Tacoma, in de Amerikaanse stad Washington. Oh, die bekende en die beelden. De eerste brug die was dus uh, in gebruik genomen in datzelfde jaar. en gelijk alweer ingestort. Ja, daar zijn ook beelden van. Ja. En uh, ze hebben daarna in 1950 op dezelfde locatie weer een nieuwe brug gemaakt. en daarnaast kwam in 2007 een derde brug. Dus uh, ja, de, de instorting was wel vastgelegd op een 16-mm-film. En uh, daar is te zien uh, hoe de brug vijf minuten lang instabiel heen en weer schudt. voordat hij ten onder gaat. Rijden en, ook auto's op, hè, dacht ik. Nou, wat ik, wat ik zou zien, niet. Dan maar... dacht dat ik de auto's op hebben nou, gezien. Het, had. het was natuurlijk het was wel heel lang geleden. hè? Ja, je ziet hem. Maar, ja, het is een enorme wibelen. brug hè, en je ziet hem echt daar de wiebelen. Het is echt gewoon heel eng om te zien. En het is maar een heel kort filmpje hoor. Oké, okay. uh... ja, nee, oh. Wat ik gezien heb, is dat een is dat, uh, andere brug waar wel auto's op reden. Uh, hier rijdt niks op. Ik denk dat ook niemand meer eroverheen durfde. <laughs> nee, Op dat denk... moment. Lijkt me ook uh, niet echt. Ja, de rek schandig. is er dan toch wel uit uiteindelijk, hè? Als ja, je ja, he? zo erg beweegt. Welke brug was dat ook weer? De... de Tacoma Narrows Bridge. Oh, ik, zie, ik zie wel een auto. Er oh god, wel een auto. Ik Die Die we gaan we nog even overeen. Nou, zie Zou ik er dan nog... iemand uitrennen of niet? Nee, ja, dat zag ik even niet, maar het nee, ziet er wel gaan... heel ernstig uit. Goed, 1975 uh, gebeurde er dit. Donkere wolken die de zon verduisterden... dreven achtereen over Zuid-Limburg. Nadat door een zware explosie... nafta-kraker 2 van DSM in de lucht was gevlogen... en de ene opslagtank na de andere in brand raakte... De ontploffing die de hele mijnstreek opschrikte... eiste 14 levens en verwondde meer dan 100 mensen. Ongelooflijk. En het was pas Dit begon dus uh, vandaag. En uiteindelijk was het pas 14 november is de brand geplust. Dus dat duurde wel even daarbij uh, DSM. Uh, verder, wat er nog gebeurde, is dat, uh, wat ik al zei... heel veel presidenten zijn ge, uh, gekozen in dit... Uh, um, dit ja, het is altijd in november, hè, de verkiezingen. Dus dat is logisch dat je... Ja, de Democraten, Barack Obama daar. werd het voor de tweede, man tweede termijn president uh, in 2009. Are you prepared to take the oath, senator? I am. I, Barack Hussein Obama, I do solemnly, do solemnly swear... I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear... Dat ik will execute the office van of president van de Verenigde Staten faithfully. Het klinkt toch altijd raar, execute, execute the die office. Ja. Je denkt, wat Uitvoeren betekent je... dat, hè? Ja. Wat ga je schieten? Dat nee, niet schieten, hè? Nee. Dat moeten we juist van af. Nou goed. En ook Franklin Delano Roosevelt. Hij was toen 51 in 1944. Hij is de enige president die vier keer. Presidentschap toe heeft, heeft weten trekken. Hij was de 32e ja. president van Amerika. Hij was van 1933 tot 1945 president. Hij is er tot zijn dood aan toe geweest. Dat moet je nagaan. Ja, dat is ook een leuk detail: dat de vader van mijn zoon die is in 45 geboren. Okay, en die vernoemd. heeft dus als voor, voornaam Franklin Delano. Okay. Dus, uh, vandaar dat mijn zoon dus als middelste naam Franklin heeft. Dus dat is wel heel grappig. Ja. een groot man vernoemd. Ja, zeker. Hij ja. Werd, met 63 werd hij maar, hè, de man. Ja. En, uh, Barack Obama was de jongste president volgens mij. Die was 48, was het uh, JFK? Die was misschien nog wel ja, jong. Ja, die was denk ik misschien ik... nog wel oh, jong. Ja. Maar Roosevelt was ook niet echt oud. Hij was 51 toen hij president werd. Dus, uh, ja, dat is wel leuk. Ja, leuk. Nou, eens kijken hoe oud de president nu uh, is... <laughs> Dit is, word, de, is de oudste, ouder, denk ik. Dat dit, je niet met pensioen gaat. Dit, ja, dit is in 1996 heeft NASA uh, de Mars Global Surveyor uh, uh, gelanceerd. En uh, die heeft honderdduizenden Marsfoto's naar de aarde gestuurd. En begin 2006 heeft uh, zonder verschillende foto's genomen van nieuwe kraters. Dus ik heb zo van, wauw, is dat nog steeds dezelfde dan? Dat zou zomaar kunnen, weet je wel? Ja, ja, ja do, do, daar in de Maar ruimte. het is wel contact met de verloren ging op 2 november 2006. Dus uh, hij is inmiddels 14 jaar niet meer uh, actief. Nee. Maar hij heeft dus wel van 96... Nou ja, wanneer kwam hij aan daar bij Mars? Dat is ook de vraag. Maar uh, hij, hij heeft dus toch wel uh, 20 jaar... Is hij, uh, nee, ja, nee, 10 jaar is hij uh, bezig geweest. Is hij uh, ja. aangewezen. Maar. Kijk, dat is een investering wel waard. 10, 10 jaar... Het is grappig, dan maken ze een foto van iets... en dan gaan ze er verder op inzoomen... en dan gaan aan de hand van zo'n heel klein, simpele foto... kunnen ze dan heel veel dingen weer leren. Weet je? Ja, van, maar dat, hoe kan dat over die afstand naar de aarde komen? Denk dan van, hebben ze daar goede wifi? Ja, volgens mij. Als je het zo bekijkt, denk ik... Huh? mij het? is het allemaal... Stanley Kubrick heeft een studio nagelaten. Ik begin nu even een complottheorie hier rond de plekken oh, te okay, bezien. Okay. En in die studio worden dit soort dingen gewoon uh, gemaakt. Het is allemaal nep, het is allemaal hoos. Allemaal oh, fake okay. news, okay. Fake news, allemaal niks. Nou, we gaan gaan we straks kijken wie de jaren zijn? Dat Zij yeah. is toch een hele spannende. Zeker. Eerst maar eens even een gitaartje uit de kast pakken. Ja, doet die maar. Die is wel even lekker. Yeah. De mannen van de wolf... Hebben ze al een nieuw album uit of hebben ze alleen nog maar wat singeltjes uit? Volgens mij is het alleen nog maar een paar singeltjes en komen ze binnenkort met een compleet iets. En dit heet natuurlijk... Yes, you do! Kom maar hoor! Muziek op de radio. De Wolf, Nederlands beentje. Yes, you do hier. En uh, het is tijd voor de verjaardag. Ja, hoor. Hij wordt vandaag 78. Ja, dat is niet echt een aardige leeftijd. Bijna net, uh, net zo oud als uh, de nieuwe president van Amerika. Nou, nee, de nieuwe president van Amerika is 77. Johnny Rivers. Hij heet eigenlijk uh, Johnny Henry Ramstella. Zijn naam heeft hij ooit veranderd om te zijn, maar het kwam Alan Freed kwam hij tegen. Alan Freed was een disc jockey. En die adviseerde hem zijn naam te veranderen. Hij maakte een country in western muziek. Maar uiteindelijk ook rock'n'roll. Hij heeft een aantal plaatjes gehad. Noem even wat. Of laat even wat horen. Een Memphis, a man named Johnny Rivers. Dit is me ja, dus onder andere Johnny Rivers. In de jaren 50 had hij allerlei grote hits. Uiteindelijk, uh, heeft die, eerst maakte hij zich allemaal demos voor artiesten. Artiesten hadden dan uh, iets van een idee en uh, hij zong dat dan in. En dat lieten ze dan horen bij een platenmaatschappij. En uiteindelijk vonden ze hem interessanter en uh, zijn ze met hem in de zee gegaan. Hij maakte voor een tv-serie ooit een muziekje: Dat Danger Man. Dat was 1 Minuut. Dat vonden ze eigenlijk zo leuk. Dat ze er later een single van hebben gemaakt. Dat is dit. Secret Agent Man. En hij heeft meer muziek gemaakt. Hij heeft ook heel veel nummers gecoverd. Onder andere van de floor Tops. Daar heeft hij grote hit mee gehad. Hoe ze de naam nog eens? Johnny Rivers. En uh, ja, dit soort, met dit soort werk werd hij groot uiteindelijk. Uh, en hij is 78 geworden. Dus... Johnny Rivers. Thanks. En goed, vertel wie nog meer. Wie vandaag 77 wordt is Johnny Mitchell. Is ook ge geboren als Roberta Joan Anderson, maar kan de singer-songwriter. Ja, yeah, Johnny Mitchell. Uh, ja, die is ja. ook kan bekend. I've ja. Het bekendste wat ze heeft gemaakt is natuurlijk dit, hè? Ken je dit? In a white room with black. Ja, daar lijkt het ook een beetje op. Nee, nee, dat is het niet. Nee, dat is het niet. lijkt ja, het echt op. Ja. Nee, nee. Dat... Nou goed, ik zal hem even laten horen. Dit is dit. Johnny Mitchell. Ze zong dit omdat ze namelijk eigenlijk was uitgenodigd ook om wood, op Woodstock te spelen. Maar ze moest optreden met een andere band. Later baden ze zelf al van natuurlijk. Want Woodstock, ja, daar je... het. Op het punt van de jaren 70. Zeker. Nou goed, op dat moment niet. Dat kwamen ze pas later achter toen het album uitkwam natuurlijk. En ook de film. Want daardoor werd het eigenlijk werelds. Maar goed, Jody Mitchell, wist jij dat op het vrij jonge leeftijd, dat was toen 23 24, heeft zij een kind gekregen? Daar kon ze toen niet voor zorgen. Dat heeft ze afgestaan. En eigenlijk niemand wist dat ook. Dat is eigenlijk een beetje onder de pet gehouden. En uiteindelijk is er een kamergenoot van. Die heeft dat verhaal verkocht aan een lekker sappig blaadje natuurlijk. heeft er een hoop geld voor gekregen. En toen uiteindelijk, pas in 1996, hebben ze weer contact gezocht. En nu hebben ze wel weer contact. Deze Raborta Anderson, zo heette ze eigenlijk. En haar dochter heette Kelly. En nou goed, niemand wist dat tot, tot die kamergenoot. waar ze gezellig mee heeft samen dat de kast bracht of uh, onder de aandacht bracht. Ja. Nou, de tafel bracht. Ja, ja het maf we is wel we dat deze. Het gaat minder goed met met Jodie Mitzel. Ze heeft namelijk, uh, ze is opgenomen in het ziekenhuis geweest in 2015. Toen had ze drie dagen. Uh, met een hersenbloeding op de grond gelegen. Toen vonden ze haar. Dus uh, goed, Jodie Mitson. Ja, die vandaag ook jarig is. Nou ja, jarig het is al lang overleden. Uh, Madame Marie Curie, Madame Curie. Oh ja. Het is van 1867. Ze was een uh, Pools-Franse uh, scheikundige. En ze heeft twee Nobelprijzen gewonnen. Oh. Dus uh, nou, dan ben je wel wat volgens mij, toch? Ja. ja. En dat is voor die tijd toch wel bijzonder. Want in die tijd Nog een vrouw ook. een vrouw? Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja. Ja. En uh, ze, ze, ja, ze wordt vaak aangeduid als madame Curie. Wat ook de titel is van haar biografie. Die is geschreven haar dochter Yves. En uh, ze, haar man was ook uh, enthousiast uh, bezig. Ze hebben ook met de radioactiviteit en al ja, ja, zijn ze bezig ja, ja, geweest. Klopt. Dus uh, nou ja. Ze ja, dus is nog niet oud geworden. En ik denk ook inderdaad. Ja, als je met radioactiviteit en zo bezig bent. Dan uh, Even kijken, 34 en 33, 66. Uh, ja, nou ja, 67. valt voor die tijd nog op, zal er wel mee. Maar ja, het is toch wel maf. Je weet niet waar je mee bezig bent ook, hè? Met het experimenteren. En pas later kom je dacht van, oh, oh dat, mijn cellen worden allemaal afgebroken. Oh, leuk! Ja. Ja, ja grappig. Uh, oh ja, hetzelfde natuurlijk als de eerste foto van de ja. weet Ja. Dat is ook van die hand met die ringen omheen. Maar als je ook die foto van haar ziet, dan ziet ze er ook wel een beetje bestraald uit. Ja. Ik kan het niet anders doen. Ik denk noemen. dat zij de nacht doorgegaan is met het uh, werk in het laboratorium. Ja. Tommy Tire, moet je het uitspreken, denk ik. Hij is de man van deze band. Kiss. Niet van Prince, maar van de band Kiss. Daar is hij van. En dat was hij eigenlijk niet. Hij heeft namelijk het masker overgenomen van Ace Frehley. En Ace Frehley uh, was de echte zanger van, uh, van Kiss. Maar uiteindelijk uh, was eigenlijk Tom Tire was een zanger in de Black Blue Band... die uiteindelijk is gestopt. Uiteindelijk gingen ze een tribute KISS-band maken. En die traden overal op. En uiteindelijk de KISS-leden zagen dat. Die gingen kijken bij de KISS-tribute band. Ze waren zwaar onder de indruk van wat zij konden. En uiteindelijk werd dus deze tribute band gevraagd... voor de verjaardagfeestje van Paul Stanley. Ook een van de leden van KISS. En uiteindelijk heeft Paul Stanley hem een baan aangeboden. Hij zorgde voor de koffie. Deze Tommy Tyre, die jarig is. Hij zorgde voor hotelboekingen. En uiteindelijk is hij dus ook gewoon... Uh, heeft hij het helemaal overgenomen? Is hij zeg maar een onderdeel geworden van Kiss? En speelt hij nu gewoon met de band? Dat is toch wel grappig. Nog even wat een leker? paar hits. Dit is natuurlijk wel de originele beseffing nog, hè? Oh, wat was dit. lekker ook. En dit, hè? Dat pasloopje. Dat heb ik wat keren gedraaid, dit, zeg maar. Dit was natuurlijk niet echt de kistmuziek. Dit was echt een slap aftrekster van de echte kistnummers. Dit was zo poppy, dit was echt goedkoop. Gods kots dit. Nee, je moest echt het harde materiaal draaien voor kist eigenlijk. Maar goed, Tommy Thayer dus vandaag. Ik heb zijn ja. leeftijd er niet bij gezet. Echt genant. Nou, nee, maakt niet uit. Nou ja, hij is 60 uh, geworden. 60. Ja, want hij is van 1960. Mocht gerekend. Is niet ja. zo moeilijk? Nee. Vertel. In 1967 had je David Guetta, Franse house-dj. Al oh, wacht, daar gaan we. Wat lekker. wat is Wat is je geworden? Uh, vakantiemuziek. Hij heeft 53. 53, nog even eentje. Yes, Dit is een van zijn laatste platen. Met Sia. Ja, man, is van alle markten thuis. Ooit uh, doorgebroken in uh, 2002. Met Just a little more love. Dat mag wel gebeuren. Ja, een beetje meer liefde in de wereld. Goed, nog meer hebben we ze allemaal gehad? Nou ja, ik heb alleen een Franse schrijver Albert Camus. Die is ook niet oud geworden. hij is maar 47 geworden. Hij is van 1913. En hij was gewoon heel bekend van uh, La Chute en De Pest. En dat soort dingen. Dat soort boeken. Uh, die waren natuurlijk op dat moment wel... Uh, die gaven weer hoe de tijd was. Ja, en zeker het boek over de pest. Ik zal het nu lezen. Dan kan je de corona weer in perspectief zien. Er is een... Ja, Jazeker, dit waren de verjaardagen. En straks de Zandvoortse berichten, dames en heren. En dan wordt het nu tijd voor de Shins. Een metaalgeloot van deze band uit Australië. Shins. The Great Dive. Heerlijk. De dus schenen, ik zal je ze wel lekker tegen je schenen trappen. Nou goed, zo, zo is de vertaling van deze band. die Shins, maar zo dwars zijn ze niet. Wat wel dwars is dat ik elke keer blijf zeggen dat ze uit Australië van komen. Ze komen helemaal niet. Ze komen uit Abercourt in uh, New Mexico. De VS, daar komen ze vandaan. En ze bestaan al sinds 1996. Ze zijn al een aantal jaar dus bezig met muziek. Maar goed, ik heb dat ooit eens opgepikt dat feit uit het Australië vandaan komt. Omdat ik het een beetje een Australische sound vind. Maar goed, dat ligt natuurlijk allemaal aan mij. Ik uh, moet het namens de dat ik ze zo noem: een Australische band. Zandvoortse berichten. Jawel, Zandvoortse berichten. Omgevingsvisie 2040. We samen stappen in de toekomst zetten. Uh, drie keer per jaar gaan ze bij elkaar komen. En uh, 10 november wordt er weer een. Um, uh, weer een noem je dat een. Um, een avond georganiseerd. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe ze dat gaan doen. Ze hebben het eerder gedaan in februari, in maart, en dat uh, om te kijken wat de schip aan de horizon is voor de Zandvoort. En ze willen naar de ontwikkeling kijken, wat er goed gaat en ook wat er minder goed gaat. En dat was in februari, maart ging het over de, uh, fysiek en sociaal en economisch Zandvoort hebben ze naar gekeken. En nu gaan ze kijken naar het perspectief. Notie. Uh, de scheef van vijf willen ze hanteren: ruimte, economie. Uh, samen, uh, samen leven en duurzaamheid en mobiliteit. Dat zijn uh, waar ze over na gaan denken. Heb je mening daarover? Uh, laat het even weten. En... Uh Kijk, bij Omgevingsvisie en Meld het even. En geef aan welke stelling je aan mee wilt doen. En dan kunnen ze daar, kan je daarover praten. Ik vind het mooi dat je ja, erin, erin kan stappen. De poppycampagne kan dit jaar niet doorgaan, zoals gebruikelijk bij het seriaal van Albert Heijn. Ja. En het moment van herdenken, zeker omdat het natuurlijk 75 jaar geleden is, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Mag het niet voorbij gaan, ongemerkt. En daarom is dit jaar op 26 oktober jongsleden door Ruud Jansen. Ja, hij is lid van de Royal Canadian Legion Branch, 005. En uh, die heeft een poppie overhandigd aan de burgemeester... om aan te geven dat Zandvoort uh, uh, de campagne van harte ondersteunt. En uh, de, de burgemeester heeft de poppy zelf opgespeeld. Maar het is wel gebruikelijk dat je dan een donatie doet... in de daartoe bestemde bussen. Ja. Maar helaas kan dat dus niet. En daarom uh, is de vraag, uh, wil je toch een donatie doen bij een bedrag overmaken. Ik heb deze pagina gedeeld op onze Facebookpagina. Ik vind het nog steeds een vaag verhaal dit, hè? Dit is van die niet... poppies. Nee, ik bedoel, poppies, ik snap het. Poppies zijn uh, klaproos die blijven als laatste staan op het slagveld. Maar, ja, vooral op maar die... de opbrengst van deze donaties ja? wordt dus volledig gebruikt voor de ondersteuning van Canadese veteranen, hun familieleden en of nabestaanden. En tevens voor de educatie van jongeren om ervoor te zorgen dat wij nooit Zullen vergeten goed, wat de bevrijders voor ons gedaan hebben. Maar goed, de burgemeester krijgt zo'n popje dan opgespeld. Ja? En dan loopt de burgemeester met zo'n popje op. En wat wil dat dan zeggen? Dat hij dan steun heeft betuigd of dat hij dan geld ja. heeft gedoneerd? Is dat het? Ja. Oké, okay, dat is het dan. Okay. En dat maar, het, het, het, blijft het, natuurlijk een soort... Uh, je hebt net zoals die speciale comité's... voor nationale feestdagen en zo. Ja? Opdat wij niet vergeten, want daar gaat het gewoon om. Ja, precies. Maar dit heeft wel heel veel te maken... met Canada, volgens mij. Hè? Ja. Het zit wel aan Canada gelinkt. De Royal Canadian Legion Poppy ja, precies. Fund. Dus het is niet echt over, over alle strijders. Het gaat meer over de Canadese strijders. Dus. Ja, ja, nou goed. Soms zijn er een paar dingen die niet helemaal goed uitgelegd worden. Ik, denk, ja, ik snap het niet helemaal. Goed, Drukke dag, zondag, van het KNRM. Er zijn namelijk twee keer in actie gekomen. Ze hebben een zeiljacht die een problemen was geraakt. Dat hebben ze uh, opgehaald en die hebben ze... Uh, teruggesleept naar IJmuiden. En verder was het ook nog een, uh, uh, uh, een supper. Die was van Noordwijk. Ik dacht, ik ga lekker suppen naar Zandvoort. En mensen waren in paniek geraakt. Van, uh, hij, is, hij is niet meer teruggekomen. Die man was gewoon lekker aan het suppen. Dus ze gingen op zoek naar hem. Deze man uh, werd uiteindelijk wel aangevonden. Er was niks in de hand. Onderweg kwamen ze nog wel een kitesurfer tegen. Die had wat materiaalproblemen. Dus die hebben ze wel kunnen helpen. Dus drukke dag zo voor het KNRM. Nou mag wel dat ze op zee waren ja. die kitesurfer. Ja, uh, yeah, zeker. Uh, de Stichting de Noordzee bestaat dit jaar 40 jaar... En organiseer daarom een fotowedstrijd. En uh, deel als Zandvoort er ook je liefde voor de Noordzee. En zend je mooiste strandfoto in. En uh, de zon die in de zee zakt, de blik van de brutale meel. of een spelend kind met warrig haar. Nou ja, er worden zoveel foto's gemaakt. Nou, stuur jouw mooiste Noordzee strandfoto. en win een workshop op het strand. Uh, het kan uiterlijk op 15 november. Iedereen mag één keer meedoen. en de juryleden worden nog bekendgemaakt. En de allermooiste foto wint een workshop op het strand. met een marine ecoloog. En de strandafval-expert. Ach, wat is leuk. Nou, even nou. deze. Lam een nou lol gaan maken. Jawel, afschiet van Damherten is weer begonnen. En de, de beheerders van het Waternet, PWN, hebben vijf maanden uh, de, de tijd. Om tenminste het, 1700 Damherten... Uh, neer moeten schieten, uh, moeten ze neer schieten... en vier in het Nationaal Park Zuid-Kermeland... en vooral vrouwtjes en jonkjes... die zijn lekker makkelijk te pakken, die gaan ze neer schieten. Nee, want dat is handiger natuurlijk. Hè. Als je nou... ja. ja, Die jonkjes zijn het lekkerst qua vlees. En die gaat, die vrouwtjes? Het, gaat, het is ook niet te geloven, het gaat, ja. het gaat maar, die, nee, maar die vrouwtjes, dus dat ze die vrouwtjes afschieten... Ja? krijgen die het volgend jaar niet weer een jong. Ah. Daardoor gaan ze een beetje zorgen dat... De, Zit daar het mes mee in. Ja, maar ja, dan worden al die mannetjes die worden weer helemaal uh, onrustig. En die gaan dan weer door het dorp uh, struinen en zo. Ja, ja die denken toch, van er moet iets... Maar goed, op lang, lange termijn uh, denken ze dan dat, dat er minder geschoten moet worden. Vorige naar 2640 zijn er geschoten. En, uh, 2640? Ja, wow. ja, ja, dat is fijn. Afschot is echt nodig om veel schade eh, in de natuur te, be te beperken. En uiteindelijk hebben ze tekort eten. Natuurlijk. Ze trekken alles overhoop om op zoek naar het eten te gaan. Ik moet lachen, Scha om schade in de natuur te beperken. Ja. De mens veroorzaakt het meeste schade in de natuur. Hey, wij staan boven de, de natuur. En worden weer afgeschoten. Ja. Waarom wij niet? Uh, daar zijn ze nu mee bezig, maar dat, dat ja, doe, je, doe ik je gewoon niet omdoen. Oké. Okay. Dan worden wij vanzelf uh, worden wel afgeschoten. Goed, nou, Ik heb wel een punt, hè, geloof ik? Ja, je hebt wel een punt. Ja, okay. zeker. Er is gewoon te veel Er is gewoon Goed. te veel mensenvlees. Ik weet niet hoe lekker het is, maar het schijnt... Uh... Het smaakt naar kip, zeggen ze. Ja, Verder schijnt er een boek uit te zijn. En dat gaat over uh, Henriëte uh, Pimpentel. Pimpentel. Pimpentel. Het gaat over namelijk de directrice van de Hollandse Schouwburg. De kres die er tegenover zat, weet je. En uh, dat heet Wacht maar af, dat boek. Het is geschreven door Esther uh, Shaiha en uh, Frank Hemminga. Zal ik je een leuk detail vertellen? Die ja. Esther Shiaja. Dat, dus ja? dat is dus ja? de schoonzus van mijn broer. Oké. Okay. Nou. Zij is getrouwd met de, de broer van zijn vrouw weer. Oké, okay. het lijkt Bijzonder, me een mooi hè? boek. Ja, het het ja. gaat natuurlijk over die heel veel kinderen. 600 kinderen zijn natuurlijk van die uh, Hollandse Schouwburg weggesmokkeld. Uh, of nee, via de kres via die Hollandse Schouwburg weggesmokkeld. En daar heeft zij een groot aandeel in uh, gedaan. Deze Henriette. En daar hebben ze een boek over geschreven. Bijzonder boek. Wacht maar af. En ja. hij was bijna met pensioen, en toen uh, zetten ze dit plan op om die kinderen dus te redden. En uiteindelijk is hij in uh, 1943 in Auschwitz vermoord natuurlijk. Er is ja. ook een film over gemaakt, hè? Dat lijkt me wel. En die uh, film was ook echt. Uh, een Nederlandse, Nederlandse film, film trouwens. Ja, Nederlandse Nederlandse. Erg goed, ik heb er stukjes van gezien, ik, klopt. Ja, zeker. Ja. Ja. Goed, dat is over de zandvoortsberichten. Straks hebben we veel meer voor de klaarstaan. Eerst maar eens even de Seagel. All of my emotions ain't technically right I'm collecting all of my thoughts They start to hit my head with such a violent force All of my emotions aren't technically right But I don't want go there Open your eyes Jawel hoor, uh, do you really want to tell? Ik heb het ook over deze nieuwe Seagulls. Het is een nieuwe plaat volgens mij. En um, die, die, die, die hoor hier natuurlijk, ja. Ik zit even te kijken hier in de Telegraaf vandaag... wat er allemaal te lezen is onder andere. Ja, dit gaat er binnenkort aankomen natuurlijk. Ja, die kerstgevoelens, die gaan weer... Ja, lekker hoor. most wonderful time of the year. Er gaat natuurlijk veel meer aandacht komen voor de kerst. Want de kerst zit natuurlijk anders in elkaar dan Sinterklaas. Sinterklaas, daar moet een man voor binnenkomen. En de kerstman is er gewoon in één keer. Dus er hoeft geen intocht te komen. Dus dat Het schijnt nu ook dat ze vrij snel beginnen met de kerstspullen. En ook de kerstbomen schijnen goed te lopen... En, uh, nee, goed, ja, dat zit er nog uh, meer slingers en uh, het schijnt allemaal heel goede handel te zijn momenteel. Fulltime uh, Kerstman Nico van Rooy herkent dat belt. Zijn fysieke bezoeken aan tientallen bedrijven waar hij de jolige kerstpakketten uitdeelt, is wat minder geworden. Het wordt nu allemaal via online Kerstborrels ge, uh, gevierd. Ja. En, uh, nou kan je alle feestjes organiseren. Ja, popkwezen en zoiets, We zijn niet van de lucht. Nou goed, ja. De kerst moet een beetje het verloren jaar 2020 redden. Lees ik hier ook. Ja. Nou, nou. laten we het hopen. Laten we het hopen. Ja. Het is vandaag uh, <coughs> ook weer zo'n... Uh, dan kijk ik af en in de wereldfeestenalmanak. En dan zie je dus wat voor dag het vandaag is. Ja. Maar het is vandaag dus de dag van de gezondheid. En uh, Lahab Duchen, Dat is een boeddhistische dag. Maar ook de oktoberrevolutie. Inderdaad, die had ik inderdaad ook bij, uh, bij uh, mijn lijst met, uh, met dingen die uh, er waren. De 1917 was dat. Die wordt dus blijkbaar ook gevierd in Wit-Rusland. En het is vandaag ook nog de dag van het kind in Zuid-Afrika. En uh, het is ook de Klapkakansdag. Dat vind ik wel leuk. Het is, uh, het is de dag van de smeugen Zweedse chocoladetaart. Okay. Ook bekend als de Kleddercake. En vooral een geliefd nagericht onder studenten. Nou, dat vind ik dan wel heel grappig. Ik heb zo van. Uh, hij ziet er lekker uit. Ja. Yeah. Dus uh, ik heb hier het gerecht. Uh, het, uh, het recept. Dus uh, als jullie willen dan kunnen jullie dat. Uh, van ons, van ons krijgen. Oké. Okay, nou. De dag van de oh, Zweden-dag. Dus ziet er goed uit, zeg Ja, ik bedoel, ik maak dit soort niet. Meestal appeltaarten, moncho en tiramisu. Maar dat soort dingen. met dit hebben we nog niet gemaakt. Nee, hij een lijn, een lijn, ziet er ook niet zo moeilijk uit eigenlijk. Nee. Nou ja, dat is één bruine vlek. Dat kan ik niet zo goed zien hoor. Dat kan ik niet beoordelen. <laughs> ja. Nou goed, uh, bruine, vandaag ja. uh, is hij overleden in 2006. Nee, 2011. Smoking Joe Fraser, ladies and gentlemen. Smoking ja. Joe Fraser, de ja. man die my title. Precies, de tegenstander van uh, Ali. Moment Ali is vandaag overleden. Het was hij 67. Smoking Dave Frazier. Nou goed, leuk. Eerst hebben we een fijne muziek op de radio. Oh, lekkere paspartij. Straks nog meer wetenswaardigheden. Ook hebben we natuurlijk op de BBC nog zitten kijken. Louis van de... Louis van de BBC. Opmerkelijk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 Lekker geknepen stemmengeluid van de. Jongen! Yeah! En het heet de em Candy? Ja, yeah, em Candy! Zeker hier bij Toebakleeft. Ik riep het net al. Natuurlijk kijk ik op zijn vrijdagavond op verschillende netten. Ik probeerde alles tegelijkertijd bij te houden. Want ik. Ja, moet ja. je weten wat er leeft. En. Die Louis, bij die ja. naast? Bizar, hè? Oh. Ja, yes, Louis True. Die probeert komen met de open vizier. Probeert hij mensen te interviewen. En van de BBC is hij, uh, is hij, dames en heren. Louis True. Ja, Louis True van de BBC. Sorry. Maar goed, hij probeert hem met een open vizier. Probeert hij mensen te interviewen en hun, hun waarde te laten. Hij kon het niet laten om dit keer toch een beetje zijn mening wat meer op te draaien. Op de, op de op te dringen eigenlijk. Hij was bij racisten op bezoek. En die racisten kwamen het ook gewoon vrij dat ze racisten waren. Alsof wij zijn gewoon voor een wit volk. Wij willen helemaal niet dingen mengen. En onze kinderen moeten ook niet met uh, zwarte mensen gaan trouwen. Ik vind het ja, een raar volk. Andere volk. Blanken zijn gewoon het beste. En uiteindelijk had ze... Uh, het was één vrouw. Uh, die had uiteindelijk twee kinderen thuis, had een tweeling... en die konden ook leuk bij die uh, natiebijeenkomsten bijeenkomsten zingen op de die gitaar. Die namen waren ook te raar. Die ene heette Links. Ja. En die andere die had ook, uh, ook een dierennaam volgens mij. Heel apart. Heel apart. En, apart. en uiteindelijk uh, gingen ze dan met z'n allen in de auto... en toen werd er ook gevraagd, wat voor muziek draai je dan in de auto? Nou, en de muziek werd gedraaid. Het was vrij harde gitaarmuziek en ze zongen er met z'n allen mee. Luister even. I don't want to be around them. Nee, like nee, nee, nee, dit that... bedoel ik. Dit. Mm -hmm. En dan zit zo'n vrouw achter het stuur... met twee kleine kinderen naast zich en achter zich. En dan zingt ze gewoon aan mijn nazi. En hij had dat de Hitlergroep te doen ook. En ook de Hitlergroep ook gewoon. De hè? hele tijd, ja. En ze, ze kenden de tekst ook allemaal uit hun hoofd. Ze zongen alle drie gewoon mee. Ja. Eén meisje, gelukkig, die zat naast Louis Trou op de achterbank. Die vond het wat ongemakkelijk. Ik denk, gelukkig, daar zit nog wat licht. Dat zit licht. En uiteindelijk, Louis Trou in de keuken... vlak voordat hij wegging, dacht hij van... ik moet toch een klein beetje... Kijk of ik er nog even. Oh, yeah. je, je hebt ze gewoon op internet. hè? Jade en yeah. links. Ik moet er misschien nog een klein beetje aantrekken. Dus in oh, de dus keuken leg ze nog even uit wat ze dus eigenlijk van een ander, ander uh, ras vindt. Ik wil niet to hen around them. I don't like the way that they Ik I niet like the way they allow their children to behave. I don't like the way they, they deal with situations. I, I don't like the fact that they seem to just make everything messy and dirty wherever they are. I don't like that. I don't like to be around them. I want to be around all white ben niet facetief, maar heb je ooit gedacht therapie of therapy or something like that? Ja, ik vond het wel een mooi antwoord. Uh, heb je misschien wel eens nagedacht om misschien therapie te nemen? Is dat wat? Nou, goed, en uiteindelijk ja, ging het toch wel ongemakkelijk uit elkaar. Het was wel duidelijk dat uh, hij er totaal niet mee eens was. En hij hield zich uh, voor, het is een minderheid. Het is een kleine minderheid die zo met het dwarte, witte ras bezig is. Nou, Oké, okay, dat... ja, ik heb hier een bericht gevonden. Ja? Ze heet dus inderdaad uh, die aparte namen. Lampen en Link. Die vormen dus jarenlang het muzikale duo Prussian uh, Blue. Yeah. En we hoorden tot de White Power-beweging. En ze dweefden met Hitler en zo. Maar ze hebben, inmiddels zijn ze 19 en ze zweren dus hun vroegere... Ideale af. En dit Kijk. is dus een bericht van 2011. Dus, dit is echt een niet-naar oude documentaire die uitgezonden wordt. Ja, dat wordt. He, niet ik, ik vond hem al heel erg. Ik had hem al een keer gezien, volgens mij. Nee, ik dat niet. Maar ik had wel eens. Ik, ik, ik vind hem nog vrij jong in deze, ja. deze aflevering. Maar die links die kreeg dus kanker. En die kreeg marihuana voorgeschreven tegen neveneffecten van de ja. chemo. En ook haar zusje die mag inmiddels medicinale wiet kopen. En inmiddels zijn ze dus gewoon begonnen om uh, wietambassadeurs te worden. Oké, okay, dus ze dus, zijn uiteindelijk uh, goed terechtgekomen. Het maf is ja. wel dat ze een t-shirt aan hebben. Met, met een Hitlerkopje erop. daarop. Oh ja, inderdaad. Dus dat is wel weer apart. Maar goed, ja. goed om te weten dat deze dames er uiteindelijk goed, recht zijn zijn weer goed terecht zijn. gekomen. Hebben we hebben genomen van hun ideeën. van hun, van hun moeder eigenlijk. Echt van hun hmm. vader. Ja, nou, bizarigheid. Zo vind je de leuke dingen op de televisie op zo'n vrijdagavond. Goed, nog enkele platen voor tien uur. En ja, de, de landenkeuze moeten we nog doen. Maar jo, wat wat, wat, wat ja, heb je? Ja, ja, ja ik, heb? Nee, ik mag hem niet draaien voor jou. Nee, we gaan geen. Uh, dat, nee, sorry. <laughs> nu is de grens bereikt. Ja, ik, ik heb van de. Had, of, was dat. Had je dus weer Ali B op volle toeren. Ja. En dan heeft hij dus uh, inderdaad dan... Uh, uh, dat hij een rapper... En dat was deze keer Poke. Poke en die had ja. hij dus uh, aan... Uh, nou ben ik zijn naam toch weer kwijt. Die heeft weer van... Ik heb de hele nacht liggen dromen. Tjuwadi, tjuwadi. Die had hij gedaan. En dan een, is een, een plaat van Poke Is dus dan door die... Uh, gaat dat van ben ik zijn naam ook weer? Ja, ik zie hem zo voor Ja. Nee, dat is maar gang, uh, maar uh, nou, uh, nou, het was, wat hij ervan gemaakt heeft, het was echt heel leuk. En dan denk ik, van, nou, daar ben ik toch wel trots op. Ja. En ik vond het echt een leuk nummer. En dat is van, uh, je bent lekker hè, heet dat, dat nummer. En uh, hij heet Wolter Kroes. Ja, ja, ja. ja. En het, uh, maar, maar die plaat van die poker, als je die dan hoort... ten opzichte van deze, nou, ik vind hem afgrijzelijk, die van poker. Dus, ja, poker. Ik heb hem al een schort boven vanuit de slaapkamers. ja. Ja, Bij tuurlijk. je kinderen? Ja, tuurlijk. Die vinden het wel een lekkere plaat. Ja, het is gewoon ja. een beetje apart natuurlijk. Maar deze was erg leuk en uh, die had ik al willen draaien. Maar goed, maar... Je, je gaat nu even een ander kiezen dus blijkbaar. Doe jij anders uh, eentje van uh, jouw lijst, gewoon die, waarvan je denkt, die vind ik leuk. Die vind ik leuk. Nou ja, dat zou, gaat, zit het eigenlijk niet in elkaar, maar ja, er zijn soms grenzen. Ja. <lacht> Sorry, lekker zo'n dit flagje hier. Ja, moet het wel. I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 Mensen interviewen als Glennis Grace. Die dan, dan laten ze de vlog van Glennis Grace zien. Heb je dat gezien? Dan, ja, was ze met haar vriend eruit of zo? Nou, Glennis Grace filmt haar leven. Twijfelde zelf over het feit of het dan wel zo leuk is. Maar goed, mensen vroegen erom. Dus zij is haar, le haar leven aan het vloggen. Dan zie je op de televisie. denk je van, ja, gaat er nog iets gebeuren? En dat moet dan, dan weer op nationale televisie. denk je van, echt waar? Dan ga je dan serieus over... Nou, ik snap er helemaal niks van. Maar goed, stop ik heb het gelukkig daarmee. gelukkig niet gezien. Nee, goed, stop daarmee. Goed, natuurlijk maken we ons ontzettend druk over de nieuwe pandemie. De coronacrisis. Ik was gisteren begonnen met mijn, hoe uh, uh, noem je dat, uh, noem je dat, zuikerspuit. Uh, uh, uh, insulinespuit. Ja, insulinespuit, om daar het protocol voor te doen. En ook de, de, de opleiding weer voor te doen. De e-learning, dat noemde ik, zo, zocht ik. En toen las ik iets en dacht ik van... Wij hebben het over de kronen, de nieuwe pandemie. Weet je wat echt de pandemie is? Suikerziekte, Dat is oh, de nieuwe pandemie. Ja, ja, ja, ja. Echt ongelooflijk. In 2010 hebben 200.000 mensen diabetes gekregen. Hebben dus ja, maar zieke... ze zijn niet doodgegaan. Ze zijn niet doodgegaan. Is dat in Nederland of in de hele wereld? In Nederland alleen. Oeh. Alleen, ja, ja, ja. In, Nederland, alleen in Nederland per jaar horen dus uh, 16.700 mensen dat ze. Diabetes zijn. Ja. En dat is dan type 2. Type 1 is natuurlijk, dat is dat is heftige. Dat, dat krijg je in het gene pakket aangeboden door je ouders. Daar kan je niks aan doen. Maar het is een groot. groot uh, hart- en vaatziekten uh, liggen daar in het verschiet. Het gaat, gaat helemaal fout als je suikerziekte hebt. Gewoon, daar moeten we iets mee. Echt. Serieuze zaak, man. Ja, ik wil dit. ook even kijken. Je hebt hier bij gezondheid. Ja. En dan zie je dus inderdaad. Abortus, ja, natuurlijk. Het Ja, die gaat er niet meteen dood aan. Maar uiteindelijk is het wel een opstap naar veel uh, trammeland, gewoon suikerziekten. Ja, het nee, komt het gewoon... staat niet in het lijstje met gezondheid. Op de nee. worldometer.nl. Nee, omdat het de voorloper is van andere ziektes waarschijnlijk. Ja, uiteindelijk ja, ja, ja. omdat er gewoon heel veel suiker wordt gebruikt. En type 2 krijg je dus nog onge ongezonde levensstijl. Uh, Tekort bewegen, uh, uh, dat soort dingen allemaal. Dus daar moet echt serieus mee aan de gang. En dan is corona bijzaak bijna, zou ik zeggen. Maar ja, ja ik dus is, uh, het uh, zeggen? je ja. Nou ah, ja. wat zeggen. Wat, wat, ja? ja, de politie die zoekt in Amerika al... Uh, Tijden, tijden naast naar een vrouw... die in de bus met een aansteker... haar in de brand stak van een medepassagier. Oké. Okay. Het, uh, het was niet in de Meren, sorry. Het was in Londen. Ja. En het is al twee maanden geleden. Maar uh, ze, ze ging achterin... en slachtoffer, een 33-jarige vrouw... zat voor haar op de stoel. En de verdachte die speelde met een aansteker... en begon het haar gewoon echt in de fik te steken. <laughs> en toen de slachtoffer probeerde de politie te bellen... verliet de verdachte de bus en riep... bel de politie, stuur me naar de gevangenis... Ik zal je toch verbranden. Nou ja, de rechercheurs waren... Ze zeiden dat ze puur geluk had dat ze daardoor geen brandwonden had opgelopen. En ze willen dus er alles aan doen om de dader achter de tralies te plaatsen. Dus mocht je wat gezien hebben in Londen in een bus... Dan zou ik zeggen, bel 0900 ja. 8844. Nou ja, het is wel niet te geloven dat je inderdaad dan... Ja, je kan er wel eens over denken van, goh, wat zou er gebeuren als, Maar om dan daadwerkelijk die aansteker te pakken... en de, ja, om het tegen de vlecht aan te houden of wat dan ook? Ja, dat gaat net weer even een stapje te ver ja, ja, natuurlijk. Ja, normaal. Ja, normaal. Vroeger had ik nog die Max die met kauwgom, nog voorbij liep... en dan zo, paap, <laughs> ja, haar. En dan moest je dadelijk met een mes de helft die ja, ja, je kapsel je moet eruit eraf, eh, afhalen. Ja, je haalt het er niet af. Ja, ja met pinnenkaas. Het je nog. Ja, taal... ja, klopt, pinnenkaas. Maar dan ja. moet je ook met je hoofd even in de koelkast, geloof ik, hè? Of oh in de ja, de ja, in de vriezer. In de vriezer. Ja, gewoon even de koelcellen. Ja, ja, die coole... staan toch allemaal leeg, die koelcellen in ja. de horeca. Zeker. Helaas. Ja, goed. Helaas. Ik, ik hoor alweer dat we aan het einde van dit radioprogramma zijn gekomen. Eh, nu ja. alweer. Heeft u nog wijze woorden voor uw medewens? Hou vol. Hou vol. Nou, ik wens jullie Houd gewoon achtstof. een fijne week. Om half elf beginnen ze met uh, uh, rotzooi rapen in uh, Zandvoort Noord. Dus uh, ga er gauw heen. Dan kan ja. je een prikertje pakken. Aan. En doe even mee. We, ja. Wees goed voor de wereld. En ik nog even een stukje tekst. Your days are numbered. Yes. Okay. Fijn. Goed, laatste plaatje voor. Tot volgende week. Tot volgende week. Bij weekend. Geniet het. het. is mooi weer. Ga naar buiten. Daar is het gezondste plekje waar je kan zijn.